Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Er is veel kritiek op er die betrokken waren bij het einde van de treinkaping in De Punt in 1977. Minister Hille kondigde deze week aan dat er een onderscheiding komt. Leid Kommer van de militaire actie gaat hem weigeren. Hij zegt dat het ethisch onjuist is dat er een ereteken komt voor militairen die op burgers moesten schieten. De Molukse regering in Ballingschap noemt het insinje ongepast en schandalig. Onder meer omdat er zoveel geweld werd gebruikt.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 Ruim een miljoen klanten van Vodafone konden vanochtend niet bellen en internetten. Dat is een kwart van het totaal aantal mobiele klanten. De storing begon om vijf uur vanochtend en was tegen tienen verholpen. De oorzaak van de storing bij Vodafone wordt nog onderzocht. Studenten die anti-kraak wonen in een oud pand van het Maastadziekenhuis in Rotterdam... hebben kunnen kijken in patiëntendossiers en andere medische informatie. In afgesloten ruimtes lagen nog dossiers opgeslagen...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 Het weer vanmiddag overwegend bewolkt met vooral in het noordoosten kans op een bui. Langs de kust een harde wind. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. Smiddags in het zuiden een enkele bui. Morgen is het 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 bij Rotterdam staat vanuit Breda voor de Van Briennoordbrug een file van 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de parallelbaan. Verkeer richting Rotterdam kan ook omrijden via de Benelux-tunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Сердцев, сердцев,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 Dat is fantastisch, want ik heb hier Kees Leek gehad, die is hier na de oorlog gekomen, maar die vertelde toen de zaak opgeheven werd dat ze nog jaren geprobeerd hebben achterstallige... Er zullen er heel wat andere ook gestaan hebben, maar ik weet dat er één mevrouw is geweest die de schuld betaald heeft. Waren er ook al clubjes vroeger, dat jij hier voor de oorlog in Zandvoort woonde, waar je naartoe ging? Nou, nou...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 Rent plots het kind door de kou en hoort in een kroegvader's stem. Het pakt hem beneest bij zijn man en vraagt dan met bevende stem: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 Vereniging die de belang in dat weet ik niet, wat ze ermee van plan waren, maar ze hebben hem toen gestald in het park. En toen is de oorlog uitgebroken, en toen is hij gesloopt door het publiek, wegens gebrek aan hout.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 be everything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 we zijn bij de oorlog aangeland. De familie van Sien. En ze was een jaar of 11 12, kregen bericht dat ze vier dagen de tijd hadden. Om hun pand op de Kruisstraat 2. En jullie wonen daarnaast. Geloof ik hè, later. Kruisweg 10. Kruisweg denk. 10. Ja. Woonden. Want zoals u weet. Ja dat heeft de oorlog niet overleefd. Hè. We komen straks nog even op aardappelhandel. En, en heemsteden, Maar. Vertel even, uh, die panden, jullie kregen dus een bevel dat je eruit moest. Je kwam ja. in auto Pekelaar ja. terecht. Ja. En, maar wat zijn er nou met die panden? Daar uh, kreeg je dus een bonnetje voor. Een, een, een, ik weet niet precies hoe ze dat noemen. Maar uh, een te zeg maar, kregen ze. <laughs> Tja, het huis werd geschat. En uh, na de oorlog kom je met je bonnetje. En het was natuurlijk ondertussen de prijs veel hoger. Oh. En de rest kon je bijbetalen.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 En tante Lies was een niert van mijn moeder. En zodoende denk ik dat ze bij elkaar gekomen zijn. Dat weet ik niet precies. Maar ah, ondanks het feit dat hij vader van het bejaardenhuis uh, was. Ja, dat hij zou heb... tante... dat dus meer, meer de gedaan hebben. Maar ja, allah. er zal niet veel aangezeten hebben. Hij moest natuurlijk wel wat bijverdienen. En dat is waar nu even voor de plaatsbepaling voor de luisteraars... ...waar het appartementengebouwtje de Hulsmanshof staat. Ja, hetzelfde, ja. ja. ja. ja. En dat uh, dominee Hulsman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 Ja, maar dat is niet je eigen huis. Ik bedoel, het is wel jullie eigen huis, maar het is niet het huis waar, waar je in woont. je moet even uitleggen waar dat dan was. Dit in de Noorderstraat? Ja, dat ja. Dat is ons eigen huis? Ja, ja, ja, maar... Sorry, even om een misverstand op te werken.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 ja, er was ook. De kaarsen werden aangestoken via zo'n. Zo lint. Lint, ja. Dat de onderkant. Wup, en dan zag je hem zo in de hoogte in gaan, de vlam. Ja. ja, dat was altijd spectaculair, ja, hoor. Ja, dat deden ze zo. En later bleek dat de, de, de brandweer die moesten bijstaan. Maar voor die tijd uh, deden ze dat zelf maar knoeien, geloof ik. Nou, er stond wel altijd een emmer en er was ook een. Uh... Ja, na het rand. Ja. Maar voor, voor daarvoor nooit, hoor. Oh. Nee, nee, dat is nee. wat ik me van de zondagsschool herinner. Ja, ja, ja. Maar het was wel een Spectaculair gezicht. Ja. Kan jij je dat ook ik, herinneren? Ik, ja? ik, ik, nou, wat van, van ja. de kerstboomversiering wel. Uh, dat was meestal voordat uh, de kerstdagen mm -hmm. kwamen, dan, had, m, dan was mijn vader had daar een aandeel in. Uh, Sim Bartels had daar een aandeel ja. in. Ja. Uh, de, de, de man van, uh, van, van, van Greetje Paap. Uh, ja, uh, ja. Uh, ja, en, en Benno Bal zat daar toen ook nog bij. Maar wij waren toch veel later eigenlijk uh, ja. uh, dat, uh, dat, gingen, dat we dat gingen doen. Maar die verhalen uh, die uh, mevrouw Paap uh, daarover vertelde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 I like your brother And I like your mother I like you And you like me too We'll get a preacher And we'll buy a ring And we'll hire a band with an accordion, a violin, and a tenor who can sing. Daddy's gonna kiss her He'll drink his baby brew From a big brass cup Someday he may be president If things loosen up You and me You and me into the city every morning Now you may be plain but I think you're pretty in the morning Some nights we'll go out dancing If I am not too tired Some nights we'll sit romancing Watching the late show by the fire nou, dat was hem eventjes in het uh, kort. Uh, iets wat korte versie Anne Murray en Glen Campbell. Uh, even tussendoor hadden we het nog over die zondagsschool. En wat bij mij bleef is dat je na de zondagsschool naar het jeugdkapel ging. Ja, dat klopt. Wij uh, zijn uh, bij Jaap en Sien. Jaap, paap en Sien, paap. Getrouwd op 27 november 1952. Gingen op de Koninginweg 39 wonen. Uh,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 in de patatfrietzaak gezeten van, ik weet niet hoe die nu heet, maar bovenaan de kerkstraat Kerkstraat daarboven, Daar hebben we twee jaar uh, met kleine kinderen, nee één had ik hem maar klein nog, waar mijn vader en moeder dus op pasten. En die kwamen onderhand eens langs, want dat kind dat kon nooit uh, in die patatfriet bij al die hete olietroep lopen enzovoort.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 Ja, wij mochten niet anders verkopen, bijvoorbeeld, als een broodje worst. Want bakken en braden, dat mocht allemaal niet. Nou, broodje worst dus. En, dat was het dan. Koffie en thee natuurlijk. En, totdat je ja, van alle kanten meer werk... Meer, meer vragen kreeg van waarom geen kroketje en waarom dit niet. en Sterke drank, dat mocht allemaal niet. Nou ja, zodoende is het steeds, steeds meer geworden. Totdat mijn dochter zelfs erin werkte en iedere keer kwam van. Nou, mensen vragen nou weer om dat of dat te eten op het Laatst een hele keuken. Maar dan moest je ook allemaal personeel van maken. Ja, daar moet je allemaal personeel van maken ja, voor, voor nemen.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 En toen hadden we nog daar, centen, hè? dus daar, daar werd ook we nog tot de cent afgerekend. 46 cent kop koffie. Nou betaal je 2 euro uh, zoveel. 46. <laughs> ja. En dan, uh, dus, maar dan dat, dat, had je toch ook zo'n tafel. Vertel eens wat meer, gewoon van de tenten. Uh, hadden uh, jullie een terras? Uh, we hadden een terras, uh, wat we steeds groter maakten, natuurlijk. En wat iedere avond uh, weer netjes gezet werd. En uh, we hebben ook nog een tijdje gehad dat mijn broer op de Engelbertstraat uh, kamers verhuurde. En dat wij daar het ontbijt van deden. Dus uh, was, die hadden een bordje hangen. Tziemme met frühstuk. En... Uh, strand, al strand En dat waren wij dus. En dan s'avonds dekten wij en mijn schoonzusje belde dan van nou we hebben een viertje en een tweetje en een eentje. En, en dan zetten wij de tafels voor ze klaar weet je wel. En, ja, dat was ook. Eh. Toch is er ook nog iets wat mij nog bij staat van het verhaal van je man Jaap.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 Hogere connecties misschien. <laughs> ik weet het niet, is ja. er een, een soort gevoel met het Ja, dat denk ik. Nou ja, hij keek ook wel naar, naar de wind en naar de, hoe laat het hoog water zou worden enzovoort. En, mm -hmm. Want dat bracht vaak regen mee natuurlijk, doet het nog steeds hoor. Ja, ja. ja, ja. Dus hij, hij had en, een gevoel voor het weer? Ja, je hebt het wel eens fout natuurlijk, maar hij had ja, wel gevoel voor het ja. Helemaal mooi. Ja. En,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 Ja, steeds maar meer uitbreiding natuurlijk. Uh, ja, machines moet je erbij nemen. En, uh, koffiezetapparaten en, en noem maar op. Want wij hadden vroeger alleen nog maar met een glazen pot en dan erin. En uh, nou ja, zoals je het thuis doet. Nou, nu heb je druk op de knop en uh, weg. <laughs> ja, toch? Ja, zo is het. Ja. En, en maakt hij ook dingen zelf vroeger? De, uh, soep uh, ja. of. Uh... Ja, ook. Vertel eens even, thuis of in de strandtent? Nee, dat deden we allemaal in de tent. Allemaal grote pannen en dan, uh, en dan hadden we zo'n bain -marie en dan hielden we het warm, hè, zo. Ja, en de ene en dag is groentesoep en dan ja. weer is tomatensoep en dan noem maar op. Wat is dat dan, bain -marie, als ik even... En, oh eau En ja, wat is dat? Warm, warm hout met water. water, heet water. Ja, oké. Okay. Oh, nou, Marie. Ja, nou, want jullie hebben ook je, je, je vergunningen moeten halen Alles. later. ik heb uh, moeten leren, mijn drankvergunning, ja. Want uh, we merkten dat uh, onze buurman, die verkocht stiekem uh, zwart Jenever. Nou, niet zwart Jenever, maar in het zwart. En uh, dan dacht je: oh, god, kijk die man, die gaat daar iedere keer naartoe. Dat wilden wij natuurlijk niet.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 Het natuurlijk en ruimte in je pakhuis en dat was natuurlijk... En waar een... hadden jullie de opslag? In uh, Noord hadden we toen een, een, een pakhuis gekocht, gebouwd, ja. In het uh, bij de uh, remise, in die, dat deel of ja, niet? Ja, en helemaal, ja, helemaal achteraan, daar is de, de eerste... Ja, er zijn er veel gebouwd nu, hè, ja. daar, ja er wij er ook eentje. Dus het was iedere voorjaar opbouwen en ieder najaar weer afbreken. Ja. ja. En wat deed je dan in de winter? Ik eindelijk de hoekjes en de gaatjes die ik zomers had overgeslagen, want hulp was er toen nog niet in mijn huis. En mijn man die ging schilderen. Ook, ook huisschilderen We moeten, weer? Nee, nee, nee. nee Bij nee, jou thuis de, onderaan, in de, in, in de, in het de tent? En, het ene jaar de tent en het andere jaar de stoelen en, en ieder jaar wat natuurlijk. Ja. En dan had je ook tijd voor de kinderen natuurlijk. Had je tijd voor je kinderen die, die in naar school moesten, ja. ja. En, en stond Martine dan in een box in de, in de, op het strand of niet? In een kinderwagen is het ook nog, ja zelfs. Ja, ja die ging met de kinderwagen mee. En later heeft jouw dochter José. Uh, ...heel lang ook in de tent gewerkt en ook een tijdje... Hij heeft hem zelfs, eh, nadat wij gestopt waren, nog een paar jaar gehad met de man. Maar de man die werd ziek en kon het niet langer doen. En een vrouw alleen is geen... Eh, Je moet het echt samen doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want wij eh, deden... Ja, ik had altijd een man om me heen. Ja. ja.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 Ja, we hadden ook altijd veel uh, vergaderingen s'avonds van, van oud Zandvoort of van ja, wat, wat niet. Ja, de bomschuiten. Ja, daar was Jaap lid van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 ik vond het een hele wijze opmerking. En dachten we, kijk, Jaap, ja. we hebben veel nee, meer nee, aan nee. één keer een goeie dan tien keer een uh, slets. Ja, ja. Lieve, lieve, lieve, lieve dames. Ja, we gaan het uh, programma afsluiten, want het is al nou, ja. uh, voorbij. Nou. komen we aan de afsluiting, uh, Anki. Ja. Ik uh, ben uh, jullie heel erkentelijk voor het verhaal van Simpaap Heel goed gedaan. Ik denk dat luisteraars ervan genoten hebben. Anki, bedankt voor het interview. Uh, Jaap Koper voor de techniek. Uh, het ging weer uitstekend. Uh, lieve mensen, dit was het leven van Simpa Paap. Volgende week gaan we praten met Jolande Verstegen over 100 jaar gemeentehuis. Ze weet alle ins en outs. Dus volgende week kunt u weer luisteren. Wij zijn u zeer kentelijk dat u aan de radio gekluisterd heeft gezeten. En we wensen u een heel fijn weekend toe.